Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Marion Bransma vertelt het bommelding. Het nu volgende bommelhoorspel gaat over een bommelding. Um, heb ik dat goed? Nee, het is een bommelding. Uh, wacht eens even. Toch een bommelding? Peter, wat staat hier? Uh, hoe moet ik dit uitspreken? Bommelding of bommelding? Peter! Toen Tom Poes op een morgen het slot Bommelstein passeerde, zag hij in de tuin heer Olly tobbend naar de luchtstang kijken. Dag, jonge vriend. Wat doet u? Hoewel beleefd Groeten er tegenwoordig niet meer bij is, hm? uh, kijk ik naar die donkere wolk hier vlak boven mij. Hij wordt steeds groter. En als zoiets me boven het hoofd hangt, geeft dat een drukkend gevoel waarin ik me niet ontplooien kan dat is niets voor mij je kent me altijd bezig om misstanden te bestrijden en zwakken te steunen ik heb nu eenmaal een taak als heer zijnde een plicht als je begrijpt wat ik bedoel mm -hmm. maar wat mm -hmm? je weet toch hoe ik altijd in de weer ben heb ik je dan nooit verteld dat ik zelfs eens een opdracht... van een heel hooggeplaatst iemand heb gehad... om het goede te belonen en het kwade te bestraffen? Een schrijver van de Wereldraad was het. Of was het van de Internationale Hoge Commissie? Nou ja, van iets hoogs in ieder geval. Nooit van gehoord. Nou, dan zal ik het je laten zien. Ik heb het ding nog ergens liggen. Kom mee. Heer Bommel ging Tom Poesch voor naar de zolder, waar hij zijn versleten kostbaarheden en antiquiteiten bewaarde en opende een kist. Het doet toch geen moeite? Nou, ik geloof het wel zegt. Ik het zegt. Niks te geloven. Ik sta erop te bewijzen dat ik die brief van de universele natievereniging gekregen heb. Al zou het onderste schrijven boven moeten komen. Uh, dat moet dan toch van heel lang geleden zijn. Nou, tja. En als u het erg belangrijk vond, zou u me trouwens wel van zo'n boodschap verteld hebben. Wat, wat, wat boodschap? Nee, dat is het niet. Het is veel belangrijker. Meer een soort opdracht van de opperste regeringsraadinspectie. Of uh, misschien van mijn goede vader in zijn testament of zo. Een verklaring eigenlijk. Een richtlijn. Een uitstippeling van de zin van mijn leven. Het staat allemaal uh, zwart op wit in een... Uh, uh, uh, nou ja, uh, een act of zo'n uh, ding. Het zat in een doos of zo. Uh... Na deze woorden ging hij voort met zijn zoektocht... Nee. zodat hij na enige tijd... door openstaande kisten en papierbundels... aan het oog ontrokken werd. Hij was zo druk bezig dat hij het vertrek van zijn jonge vriend niet opmerkte. Wat een drukte om niks. Het geeft heer Olly wat te doen, maar het is knap vervelend. Maar men kan nooit weten, soms heeft men plotseling een oude rekening of een aanmaning nodig. En dan uh, zit men met de handen in het haar. Zoals nu is het toch maar wat prettig dat ik die kostbare opdracht heb bewaard. Al weet ik niet zo gauw waar. Wat jij, jonge vriend, het zou toch zonde en jammer zijn als... Uh... Oh, ja, hij is stilletjes weggegaan. De jeugd heeft geen belangstelling voor kostbare oude dingen. Oppervlakkig rondzwerven en nooit eens dieper nadenken. Wat ben ik dan anders? Om dat laatste waar te maken, ging hij verbeter verder met zoeken. Maar toen hij na enige uren de laatste kist leeg had gemaakt zonder te vinden wat hij zocht verliet hij uitgeput en bestoft de zolder. Alles voor niets. Waar kan ik dat ding gelaten hebben? Het is heel vreselijk. Hij begaf zich sloffend naar de badkamer... om zich geestelijk en lichamelijk door een douche te verfrissen. Daar stond hij nog maar net onder toen er dringend gebeld werd. En al spoedig werd hem duidelijk dat Joost er niet was om open te doen. dat moet ik dan alles alleen doen? Heer Bonner knoopte een handdoek om... en snelde verkild de badkamer uit om open te doen. Ik stoor toch niet? Maar ik wilde even een waarschuwing geven. Wij ambtenaren zijn de kwaadste niet... en een ambtelijk schrijver valt iemand zo koud op het lijf. Meneer Dorknoper, dat ook nog. Komt u binnen. Ik meende er goed aan te doen u even voor te bereiden... U behoort nu eenmaal tot de hoogst aangeslagenen. Ja, vooral in de neus. Aangeslagen. gevat, denk ik. Doordat Joost niet opendeed, als u begrijpt wat ik bedoel. En het is niet zozeer de neus. Yes. Het gaat meer om een nieuwe belastingregeling. Ja, het zal niet. De raad heeft namelijk besloten de lasten en de lusten redelijk uit te smeren... Ja. zodat ze op hetzelfde pijl gebracht worden. Ik, ik, ik heb geen lusten. Ik, ik heb het alleen maar koud... De haard is niet aan. Ik moet me afdrogen. U begrijpt me niet. Het gaat om de inkomensverhoudingen... die aan een grotere informigheidsnivellering onderworpen zullen worden... zodat de differentiepotentieel adaptief concordant wordt. Oh. Oh. De ja. raad heeft dienaan gaande een nieuwe vorm oh, van wildebelasting oh. ingevoerd. Die ja. zal vooral bestaan uit een bij de bron ingehouden voorheffing. Ja. Bovendien is er sprake van een vermakelijkheidstaxatie en een woon- en tuinzijns. Oh. Ik ben bang dat u op zware lasten zit, meneer Bommel. Oh. Ma maar wat is er? Huh. Uh, kom, u moet het zich niet zo aantrekken. Hier zijn de aanslagen. Bekijk ze maar eens op uw gemak. U kunt altijd nog in beroep gaan. Uh, doet u geen moeite, ik kom er wel uit. Atchoo! Buiten gekomen keek de beambte naar de donkere wolken die zich boven hem samenpakten. En daarna wierp hij een blik op het venster... waar achter de verkoude kasteelheer met enige papiervlarden zichtbaar was. Er kon weleens slecht weer komen... Ja, dat wordt een rare bui. Die hangt er al een tijdje. Precies boven Bommelstein, ziet u wel? Het was me nog niet zo opgevallen. Maar nu je het zegt. Een vreemd toeval. Ik heb de eigenaar zo net een belastingaanslag uitgereikt. Nou, er bestaat geen toeval. Ik wil wedden dat heer Olly weer in de narigheid zit. En die is vast begonnen toen hij zijn uh, opdracht ging zoeken. Een opdracht? Mm -hmm. Ik dacht dat hij niets om handen had. Nou. Daarop is de aanslag gebaseerd. Och, het was een soort boodschap of zo. Hij weet het niet meer precies. En ik geloof dat hij het zich maar verbeeld. Maar hij wil het ding met alle geweld vinden. En als hij zo is, komt er altijd ellende van. Wat een ellende. Heer Bommel stond in de papieren te kijken... die gescheurd waren door zijn niesbui. Het enige dat hij duidelijk zag... was een groot aantal nullen... die weinig goeds voorspelden. Professor Prulwitskowski... Was tijdelijk te werk gesteld bij het Meteorologisch Instituut van Rommeldam, omdat zijn laboratorium een onderhoudsbeurt kreeg. De geleerde had een hoge opvatting van deze nieuwe taak en daarom was hij met zijn assistent Pieps op een platform geklommen om de luchtlagen grondig te bestuderen. De wetenschappelijke studie met satellieten is mijn worst. Men kan de hele aardappel beschouwen, maar dat is geen wetenschap. Men moet de zaken. Klein in das oog fassen und sie von alle Seiten analysieren, um sie deuten zu können. Nehmt u als Beispiel der Bewölkering da oben Bommel Ganz klein, aber stärkstens zusammengebaut und dadurch bedeutungsvoll. Da schreibt Taxen, Eichen, Dommelecke und Lading Platz, die wissenschaftlich noch niemals ansprechend gedeut geworden ist. Maakt u de krachtwagen vader om snelstens daarheen varen te kunnen, meneer Piep? Oh, Heer Bommel was de vreemde wolkformatie enigszins vergeten. Want zijn hoofd zat nu vol belasting aan andere gedachten. Ook nadat hij zich had aangekleed. Ik voel een verkoudheid aankomen. De ene misstand stapelt zich op de andere... zodat ik door de bossen de boom niet meer zie. Mijn uh, boodschap bedoel ik. Uh, grote taak... Een, eh, uh, nou ja, een ding dat ik niet vinden kan. De lucht was intussen steeds zwarter geworden. En toen Tom Poest de westelijke hoek van Bommelstein omkwam, begonnen de eerste druppels te vallen. Ook zag hij Joost in een vreemde houding bij de toren staan. Wat doe je daar, Joost? Ik zou maar naar binnen gaan, want dit kan wel eens een flinke bui worden. Waar kijk je naar? Daar, daar boven ons, een verschijnsel... Hij wees met trillende vingers naar een grote, lichtgevende bol. die langzaam langs oh. de toren naar beneden daalde. Hij schiet vonken. Ik voel al dat er iets ernstigs zou gebeuren. Ik Bekneld en suizelig. was zo vrij even wat frisse lucht te scheppen. Ik zag toen slecht weer aankomen. En nu. En nu. Nu dit. Het is raar. Die bal valt niet, hij rolt. Zie je wel? Ik heb wel eens over dit soort dingen gelezen, maar ik heb het nog nooit gezien. Het kon wel eens gevaarlijk zijn. Daar zag het inderdaad naar uit. Maar gelukkig naderde er wetenschappelijke hulp. Het was professor Prowitzkowski die zijn laboratoriumwagentje met grote snelheid naar Bommelstein stuurde. Eile, eile, daar gaat een ontlading geschieden. Houd uw aan die isolator in bereidheid met de pip. De vonken schietende bol bewoog zich statig langs de toren naar beneden en kwam naast Tompoes en Joost op de grond. Zonder geluid rolde hij door het gras en begon de heuvel af te dalen, terwijl de toeschouwers hem verstart nakeken. Maar professor Prowetskowski had geen last van die verstijving toen hij met zijn assistent nadersnelde. Blijf dus staan, niet aanvatten! Dat is een bon oh. dat is des donderweters. Ja. Ja. Eindelijk zullen wij die systematisch analyseren kunnen. Wat hem, meneer Pieps? piep? het is een bolbliksem. Denkt u dat er nog hoop is, heer? Of zou het eindig gekomen zijn, als ik vragen mag? Poes kreeg geen tijd om te antwoorden. Want op dat moment zakte de bolbliksem in een kuiltje. En voordat Alexander Pieps hem had kunnen vangen... De Bonnblitz heeft zich gans ontbonden. Wij zijn te laat Ach, de eeuwige kosmische wederstand. Nou, maar ik ben blij dat ik hem niet gevangen heb. Ik had hem niet graag in mijn plastic netje gehad. Verschaamt u zich? Dat is toch geen wetenschappelijk standpunt? Kom, wij gaan met de pips even onwijs als wij gekomen zijn. Wat doen jullie toch? Hoe kan ik ooit rustig nadenken over die doos of dat ding... waarin ik mijn boodschappen bewaard heb, wanneer de verkoudheid mijn neus uitkomt... terwijl de belastingen mij op zware lasten zetten... en jullie daar lawaai staan te maken nadat ik een koud bad gehad heb. Wij doen niets met u goedvinden. Er is vuur uit de hemel neergedaald. En daar beneden is het ingeslagen, zodat het gazon lelijk beschadigd is. Maar er is geen gevaar meer. De bolbliksem komt niet vaak voor en bovendien regent het nu behoorlijk. Dat ontlaat de lucht. Ik hoop het, als ik zo vrij mag zijn. De toestand was zeer priculeus, jongeheer. Als de bliksem in je slaat, is het zeker dat je naar de bliksem gaat. Dat is een oud gezegde. Een gat, een lelijk gat in mijn primulabed. En dat in mijn verwaterde toestand. Ach, dit is een dag vol beproevingen voor een heer die zijn boodschap zoekt. Alles werkt tegen als men zo'n ding kwijt is. Ik, uh... Hij zweeg en bleef verschrikt staan. Oh. Uit de zwarte krater in zijn grasveld klom een soort beambte omhoog met een pakje onder zijn arm. Is dit bommelsteen? Dan moet ik meneer Olie Bommel spreken. Mijn naam is niet Olie, ik ben Olie 4B Bommel. Maar waar komt u vandaan uit dat gat? Als u begrijpt wat ik bedoel. En wie bent u? Ik ben Pijk, paknemer, de besteller. En ik kom hier een boodschap afgeven voor meneer Pomel. Maar dat kan natuurlijk een tikfout in de naam zijn. Heeft u een pakje voor mij? Komt u binnen. U ziet er vermoeid uit. En u zult best trek hebben in een kopje thee. Terwijl een pakje voor mij nu juist iets is waar ik behoefte aan heb in mijn toestand. Uh, dit is hier uh, uh, paknemer, de besteller. En dat is Tom Poes. Deze heer komt mij een pakje brengen, jonge vriend. Vind je dat niet aardig? na nou, alles wat ik vandaag heb meegemaakt. Hmm. Ik zag hem uit dat gat komen waar de bol bliksem is ingeslagen. Ja. Waar komt u vandaan? Ja. Ik, ik kom overal vandaan. Ik word van hot naar her gestuurd door de verkeerde adressen oh. die op mijn bestelling staan. Ah. Het is een moeilijke betrekking om zo'n boodschap te bezorgen, dat verzeker ik je. Ja. Maar Vandaag is mijn tijd om en daarom hoop ik dat ik eindelijk aan het goede adres ben. Dit is het goede adres. Alleen wordt mijn naam met twee M's gespeld, omdat ik geen Bobel heet. Maar hoe kan u uit dat gat komen? Ja. Gewoon de trap op. Oh. Ik kom uit de metro, de ondergrondse. Dat is een lange reis. Komt u uit een metro? Maar er is hier geen metro. Gelukkig niet. U moet zich vergissen. Vergissen? Ja. Onmogelijk. Het was een lange ondergroense treinreis. En daarom ah. hoop ik dat ik hier terecht ben met mijn boodschap? Dan heb ik eindelijk rust. Dat uh, bent u. Alleen zitten er een paar fouten in het adres... Uh, wat gemakkelijk gebeuren kan. Want toevallig heb ik zelf een boodschap. Uh, Zo'n soort ding, bedoel ik, dat ik niet vinden kan. Zo zie je hoe moeilijk het is. Zeg nu zelf, jonge vriend. Mm -hmm. hm. Maar ik ben bang dat u hier toch verkeerd bent. Huh? Dit pakje is geadresseerd aan Alfred Krug. Hey. U moet in Tater zijn, ziet u wel? Tater? Oh, alweer altijd een ander adres. Van hot naar hier. Ik heb gefaald. Want vandaag is mijn tijd om... Ik begrijp het niet. Hoe kan het adres op dat pakje uit zichzelf veranderen? Het is altijd hetzelfde. Als bestellers van de ondergrond... hebben wij niks dan kommer en kwel met de namen en adressen. Altijd zijn ze anders. En het is maar zelden dat de boodschappen hun doel bereiken. Het is dat ik graag een loopje maak, maar rust zal ik niet hebben. Och. Mijn laatste opdracht is alweer onbestelbaar. Ik heb gefaald. Ik begrijp wat u bedoelt. Ik zelf heb een belangrijke brief waarin mijn opdracht staat... En die zit ook in een doos of, of in een ding dat ik niet vinden kan. Ik begrijp uw zorgen, want zoiets laat een heer niet met rust. Het is heel vreselijk. Zal ik de thee hier neerzetten, heer Olivier? Als ik, eh, ja, als wij nu eens uw taak overnemen. Oh, ja. Hulp bieden aan ongelukkigen, dat stond in mijn opdracht, zoals ik me heel goed herinner. En een reisje zal me helpen om mijn eigen zorgen te vergeten. Oh, dat zou geweldig zijn. Ja. U neemt mij een pakje van het hart. Och, dat is gewoon maar de taak van een heer, zoals die beschreven is in dat ding dat ik kwijt ben. Nou, als u dat doet, hoef ik geen zorgen meer te hebben. En dan ga ik nu meteen, want de volgende metro vertrekt over vijf minuten. Ah, nou, het is toch mooi om in stilte goed te doen. Dat is nu precies wat er in mijn opdracht stond. Mijn uh, boodschap, bedoel ik. Maar dat uh, bedoel ik eigenlijk niet. Het jammer van de visitekoekjes die ik zo vrij was te serveren. Dat was een vreemde figuur. En er is iets raars aan zijn pakje. En trouwens, het is onzin dat hij uit de metro komt. Hij kwam met dat gat dat de bolbliksem onderaan de heuvel geslagen heeft. Dat heb ik duidelijk gezien. Hij, hij, hij was bejaard, jonge vriend. En dan lopen de dingen wel eens door elkaar. In het innerlijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk is die ondergrondse metro onzin. En dat gat, uh, ja... Oh, oh. Het lijkt me dat hier onder een trein reed. Met u goed? Oh, onzin. Dat zou ik wel geweten hebben. Want tenslotte is dit mijn huis. Het was een aardbeving. Heel gewoon. Uh, maak liever het eten klaar, Joost. Dan ga ik intussen opzoeken waar Tater ligt. Zodat ik weet waar dit pakje bezorgd moet worden. De bediende trok zich terug. Maar hij had zijn aandacht niet geheel bij de bereiding van de maaltijd. <tie> Toen Tompoes even later in de keuken kwam... ...stond Joost nadenkend bij een overkokende pan tot zichzelf te praten. Het was geen aardbeving, jongeheer Poes. Ik ben zo vrij een trein te herkennen als ik er een hoor. Toen ik jong was, woonden we bij een station en dat was zeer betreurenswaardig. Ik ga de verkeerspolitie bellen. Een goed idee. Ik ga nog eens naar dat gat kijken. Heer Bommel had geen last van twijfels... Hij had zich teruggetrokken in de bibliotheek om de atlas te bestuderen. Maar de plaats Tater kon hij niet vinden. Dat is nu vervelend. Het onweer is afgedreven en ik voel me in staat om mijn plicht als heer weer op te vatten. Ik heb beloofd dat pakje af te leveren, bedoel ik. En dat zal ik doen ook. Maar waar moet ik naartoe? Toen Tom Poes buiten kwam, bleek de avond al gevallen te zijn. Maar de wolken waren opgetrokken... En in het licht van de afnemende maan kon hij duidelijk het gat zien... dat de bolbliksem in het grasveld geslagen had. Het is een raar geval. Die besteller kwam daaruit. En hij praatte onzin. Een adres dat altijd weer verandert, bestaat niet. Het pakje van hem moet een vreemd pakje zijn. Hm. Ik dacht al dat er narigheid voor hier Olly zou komen... toen ik die zwarte lucht boven Bommelstein zag. Maar een ondergrondse trein gaat toch een beetje... Hij stokte... Want op dat moment was hij bij de krater aangekomen. En toen hij erin keek, zag hij een trap die naar beneden liep en in de duisternis onder de aarde verdween. Een poosje bleef hij er ongelooflijk naar kijken. Maar toen richtte hij zich op en rende terug naar Bommelstein, waar heer Bommel intussen eenzaam aan de eettafel plaats had genomen. Je bent te vroeg, jonge vriend. Joost is te laat met het eten, bedoel ik. Daar hou ik niet van. Vooral niet omdat ik tater niet kan vinden in de atlas, zodat ik niet weet hoe we daar kunnen komen. Met de metro, misschien? He? Daar beneden is een trap en ik de... begin te geloven dat er werkelijk een ondergrondse trein is. Een trap? Mm -hmm. In mijn gazon, terwijl niemand mij om toestemming gevraagd heeft? Het is schandelijk. Vooral nadat nou ik een ernstige koude heb gevat, die weer over is nu de belasting mij heeft aangeslagen en ik tater niet kan vinden. Eh... Uh, uh... Wat bedoelde ik ook weer? Die trap. Ja. Als hieronder werkelijk ineens een metrostation is... Ja. staat Tater misschien wel op een van die borden daar? Ja. Het kan de naam van een halte zijn. Juist, net wat ik dacht. Na het eten gaan we meteen naar het station, dacht ik. Hm. Waar blijft Joost? Uh, hier, met uw permissie. Ik heb mij enigszins verlaat omdat ik de verkeerspolitie heb opgebeld... en die deelde mij mede... Wel, ja. ja. Terwijl ik hier zit te rammelen om versterkt aan het werk te kunnen gaan... We hebben haast, Joost. De knecht diende zwijgend de maaltijd op. En toen heer Bommel de laatste slagroom genuttigd had, stond hij op en greep het pakje. Ah, volg me, jonge vriend. Op naar de metro. Excuseer, heer Olivier. Van overheidswegen zei men mij dat hier geen metro loopt. Men zal echter een ambtenaar sturen om het gat te onderzoeken. Ja, het is net iets voor jou om roet in zo'n ondergrondse te gooien. Maar ik laat me niet tegenhouden nu het bloed me weer door de aderen bruist. Kijk, heer Olli, hier is het gat dat de bolbliksem maakte. Ja. En uh, daar is de trap. Laten we voorzichtig zijn. Ten slotte weten we niet zeker wat daar beneden is. Oh, uh, onzin! Daar beneden is een metrostation, dat heb je mezelf verteld. En we hebben hem zo duidelijk horen rijden... dat er barsten over mijn muren lopen... terwijl men hier niet voor niets een trap heeft aangelegd. Zeg nu zelf. Volg maar, jonge vriend. Er gebeurde niets buitengewoons. En toen ze een eindje waren afgedald, schenen de lichten van een station hen tegemoet... Het is hier nogal leeg. Maar niemand weet natuurlijk nog dat hier een trein loopt. Ze hebben de aanleg erg stilletjes gedaan. Maar zo zijn ze natuurlijk bang dat ik geen toestemming zou geven. Die ik ook niet geef. Als ik even dit pakje heb weggebracht. Dat kan wachten, bedoel ik. Kijk, daar is de dienstregeling. Daar zal alles wel op staan, zodat we weten waar we heen gaan. Eens kijk. Aha! Tater! Gewoon een halte! Net als ik dacht. Heel duidelijk, zie je wel. De trein zal zo wel komen, want metro's zijn altijd bezig. Zelfs in de nacht. Maar dat bleek tegen te vallen. En toen ze lang gewacht hadden zonder dat een trein uit de tunnel opdook... ging heer Bommel op een bankje zitten. Oh, het was een vermoeiende dag. Ik moet op mijn gevoelige stel letten, bedoel ik. En uh, ik wil uh, een beetje nadenken. Over... Uh, mijn... Uh, boodschap. Hmm. Hier is werkelijk niets te doen. We zijn hier al uren in een station dat niemand schijnt te kennen en dat niet bestaan kan. Het pakje dat we moeten bestellen is al even vreemd als de hoge boodschap van heer Olly, die die niet kan vinden. Ik denk trouwens dat hij alleen maar in zijn fantasie bestaat. Hoe lang het wachten duurde is niet bekend, omdat er geen klok op het station was. Maar tenslotte. Oh, daar is hij al. Net als ik dacht. Kom, jonge vriend. Zo'n deurtje gaat vanzelf open en dicht. Men moet vlug zijn. Joost sliep die nacht erg onrustig. En daarom stond hij maar vroeg op... om voor zichzelf een jambon au ratafia te gaan bereiden. Dat geeft tenminste enige kracht voor de dag. Ja, heb je het weer? Er wordt onder onze voeten gereden. Oh, hij haaste zich naar buiten en toen hij wankelend op de drempel verscheen, hield het wagentje van de ambtenaar eerste klasse doorknoper juist voor de achterdeur halt. Ik hoop dat ik niet te vroeg ben, maar ik ben op weg naar het stadhuis. En ik meende er goed aan te doen om even het metrogat in uw grasveld te onderzoeken, waarover u gisteravond belde. Graag. Het wordt me te veel met uw welnemen. De, de, de ingang is... Daar, beneden aan de heuvel. De beambte volgde de knecht over het grasveld... en keek glimlachend toe hoe deze met groeiende ontzetting huh? de omgeving onderzocht... en tenslotte verwezen bleef staan. Hier was dat gat, met trap en al. Ik, ik heb hier Olivier hier persoonlijk af zien dalen... en nu is het weg. Hoe, hoe, hoe, hoe kan dat? Een zinsbegoocheling... Waarschijnlijk is de heer Bommel gewoon ondergedoken, wegens belastingsschuld. Maar maakt u zich niet ongerust. We zullen hem ambtelijk wel weten te vinden. En die metro moet u zich uit het hoofd zetten. Anders valt u in de arbeidsongeschiktheid voordat u het weet. Heer Bommel en Tom Poes waren nog maar net ingestapt... of de metro raasde alweer voort door de duistere tunnel. Tom Poes was moe na het urenlange wachten... en hij dommelde in zodra hij zat. Maar heer Olly bleef oplettend naar buiten kijken. De jeugd heeft nu eenmaal behoefte aan slaap. Maar ik zal wel waken. Dat is nu eenmaal de taak van een heer... Het is anders wel eigenaardig dat ik bezig ben met de boodschap van een ander... terwijl ik niet weet waar de mijne is, die ik uit het hoofd ken. Beschermen van weduwen en wezen en dat soort misstanden en zo. Ho! Oh. Oh. Ho! Tater! Uh. Word wakker, jonge vriend! We zijn er al. Het staat op dat bord. De... Schiet op! Je weet dat dit soort deur gaat vanzelf open en dicht. En als je te laat bent, dan is het te laat. Ach! Uh. Ja... Daar gaat hij. -ie. Net iets voor Tompoes om altijd te laten zijn. Daar sta ik nu alleen. Maar ik ben paraat om mijn plicht te doen. Ik heb immers het pakje dat ik af moet geven. Toch maakte een verlaten gevoel zich van hem meester toen de trein met Tompoes dreunend in de tunnel verdween en hij de trappen beklom. Dat gevoel werd er niet beter op toen hij naar buiten kwam. In plaats van in het stadje Tater dat hij verwacht had... stond hij in een kaal berglandschap waar een smal pad zich doorheen kronkelde. Ik zal de weg maar volgen, dan zal ik vanzelf al in de stad komen. En als ik het pakje bezorgd heb, zal ik een nette herberg zoeken. Want ik heb honger. Geen wonder, de ochtend is al aan het krieken. Hij zette zich in beweging. En nadat hij een poosje gelopen had, kwam er een bouwvallig pand in het zicht... Dat eenzaam uit de nevels oprees. Wat nu? De weg houdt hier op. Maar wacht eens, er staat een naam op de poort. Alfred Kug staat er. Dat klopt niet precies, want de naam op mijn boodschap is Krag. Maar het zal wel weer verkeerd gespeld zijn. Net als bij mij het geval was. Nu hoop ik maar dat heer Kug thuis is. Met het oog op het ontbijt, bedoel ik. Hij betrad de brug die naar de voordeur voerde. Maar hij merkte al spoedig dat het houtwerk oh, enigszins oh, vermoeid was. Zodat hij erg op moest oh, passen waar hij zijn voeten oh, zette. Vervelend dat ik altijd alles alleen moet doen oh, terwijl jongeren slapen. Maar ja, als heer moet men oh, volbrengen wat men op zich neemt. Oh! Goedemorgen, mevrouw. Mijn naam is Bommel. En ik heb hier een pakje voor heer Alfrik Krach. Maar omdat het adres altijd verkeerd gespeld is, hoop ik dat ik aan het goede adres ben. Hier woont Alfrik Kuch. Krach is een kleine vergissing, denk ik. Alfrik vergist zich altijd. Daar heb ik genoeg moeilijkheden mee gehad. Ik ben mevrouw Kuch. Ah. Komt u toch binnen? U zult wel moe zijn. Een beetje wel. Het was een, een vermoeiende reis. En honger heb ik ook. Is hier een uh, gastvrije herberg in de buurt? U hoeft niet naar een herberg, hoor. Oh. Gaat u zitten, er is hier plaats genoeg. Oh, ja. En aan die honger is wel iets te doen. Nou? Want tenslotte verzorg ik Keur zo goed als ik kan. Oh, oh. Maar dat is niet gemakkelijk. Oh, oh. Want hij is ernstig ziek. Oh, dat is jammer. Vervelend voor hem bedoel ik. Of voor u ook trouwens. Ik eh, bedoel ja, e echt. Oh. Ik ben een beetje slecht ter been. Oh. Het valt niet mee voor een zwakke vrouw zonder hulp. Nee, nee. Soms kan ik het niet meer aanzien, u? Hulp, zei u? Nou, dat treft nu eigenaardig. Het helpen van hulpbehoefenden is de plicht van een heer. Zo staat het in dat ding dat ik niet vinden kan. Uh, maar ja. Het er is ernstig gestoord. Zijn verzorging oh. is erg moeilijk en zelfs gevaarlijk voor een zwakke vrouw. Oh nee. Daarom ben ik blij dat er nu even een sterke heer in huis is. <laughs> nou, ze... Soms vrees ik voor mijn leven. Nee, dat zou niet moeten, maar. Wat? Oh. Huh? oh. Oh, ho. Nee, natuurlijk zal ik u bijstaan. Als heer met een boodschap zijnde. Maar uh, wat moet er nu met mijn pakje gebeuren? Oh, ik, ik, ik bedoel... Uh... Oh, dat zal mijn man zijn. Ja, ja. Hij is wakker geworden. Ah. Maar zo is hij nog nooit keer gegaan. Hij heeft zeker uw stem gehoord. En nu is hij tot alles in staat. Oh, oh. Gret, neb ik grek! Huh? Je moet stil zijn, Alfred. Ga terug naar je kamer. Of ik word boos. Ik, haar echtgenoot schonk echter geen aandacht aan haar kalmerend gepraat. Ja. Hij stiet een rauwe kreet uit en wierp haar ruw terzijde. Terwijl hij met dreunende passen op heer Bommel had. Deze wachtte hem echter niet af en dus snelde met knikkende knieën achter. blijf toch kalm, rustig bedoel ik. Zijn voet raakte nu de onderste treden van een vervallen trap. En hij begon die haastig te bestijgen. Ik, ik, ik, ik bedoel geen kwaad. Ik, ik, ik heb hier een boodschap voor u. Kijk, kijk. Hij stak met bevende hand het pakje vooruit. En tot zijn opluchting hield de ander de pas in om er glurend naar te kijken. M -m -m -m -mijn, uh, mijn naam is Bobbel. U bent toch uh, Alfred Kuch? Op het adres staat kracht... Ja? Maar dat kan ik niet helpen. Een uh, drukfout bedoel ik. Uh, terwijl ik niet tikken kan. hè? Heb ik grap, hè? Het werd heer Bommel bang te moeden. In grote haast beklom oh. hij de oude trap. Maar omdat hij zich achterwaarts bewoog... had hij niet in de gaten dat de treden geheel vermoord waren... Ja. Oh. zodat hij een spoor van neerstortend oh. hout werd naam. Nee! ik Nepgrap! Wist! Stil, Alfred, ga zoet naar je kamer, want anders word ik echt boos. Nou, je bommel begreep dat hij van mevrouw Kug niet veel hulp kon verwachten. Ah! Hij hees zich langs de leuning naar boven. Ah! En op die manier bereikte hij de gaanderij, waar hij steun zocht aan de knop die daar de trap ziet. Toch de ook deze was door de houtvorm aangetast. En bovendien zijn de krachten van een heer in nood wonderbaarlijk. De bol raakte dan ook krakend los, terwijl het steunpilaartje doorbielen knapte. Dat was het einde van de trap. De klap had hem niet zichtbaar beschadigd. Maar toen heer Bommel tussen de traptreden op hem neerdaalde, werd het hem te veel. Het was een stuitend tafereel dat de vergaande glorie van de woning aangrijpend onderstreepte. Hoe vreselijk is dit alles. En dat alleen omdat men een pakje bezorgt aan een verkeerd gespeld adres... waar een razende wreethaard met een bekoorlijke, weerloze dame getrouwd is. Het vak van een besteller is gevaarlijk. Dat wordt te weinig beseft. Ik weet er nu alles van... Maar het is wonderlijk wat een heer in zijn toren vermag. Uh, hebt u zich pijn gedaan? Ach, huh? ik ben het gewend. Ik heb alleen een beetje hoofdpijn. Ach, en het heeft mijn been geen goed gedaan. Dat zult u begrijpen. Nee, ja. Had u niet iets voorzichtiger kunnen zijn? Oh, het spijt me. Een sterke held als u kent zijn eigen kracht niet. Maar ik ben u erg dankbaar dat u mij van Alfrik hebt gered. Ach. Het was niets. Het was heel veel. Maar Kurt kan ieder ogenblik bijkomen. Oh. Hij is erg taai en we moeten vlug zijn. Ja. Wilt u hem even naar zijn kamer brengen en hem vastmaken aan de ketting daar? Ja, ja uh... Dat was geen gemakkelijke opdracht. Maar na enig nadenken greep heer Olly zijn gastheer bij een arm... Huh? en begon hem over de grond te slepen oh. in de richting van waar hij gekomen was. Huh? Oh. Ik verg te veel van mezelf. Dat voel ik. Maar ik moet een zwakke dame in haar nood bijstaan. Dat schrijft mijn opdracht voor... mezelf ook, trouwens. Bijstaan, bedoel ik. Kom Om zijn pols. Oh, Ik ben wat duizelig van de hoofdpijn. Oh, ik, ik kan me nauwelijks bewegen. Vlug, heer Bommel. Ja. Hij begint met zijn ogen te knipperen. Oh, oh. Heer Olly gehoorzaamde. Hij was maar net op tijd, want op het moment dat hij de boei dichtklikte, kwam er beweging in een zware gedachte. En toen hij zich de deur uithaaste, zat deze reeds overeind en stak een rinkelende arm naar hem uit. Achttien wow. geld. O, oh, oh, uh, net, net op het nippertje. Oef, een haartje. Maar men kan zoiets uh, rustig aan een hier overlaten. Uh, staat in mijn, uh, mijn, uh, mijn ding, dat ik uh, kwijt ben. Het uh, valt niet mee. Hè? U bent zo sterk. Ja, ja. Als ik uw kracht maar had. Ja. Ik, ik ben zo licht in mijn hoofd. Ik ben bang dat ik vloog vallen. Oh. oh, misschien wilt u vlug mijn wagentje halen? Het staat in dat berghok daar. Ik heb het altijd nodig als ik boodschappen moet doen. Ik ben slecht ter been, ziet u. Je, ja. Hij bom op het trok. Maar hij begreep dat hij zo'n zwak iemand niet in de steek kon laten... na alles wat er gebeurd was. Er is een wiel af. Uh, en de andere wielen zijn een beetje krom. Ik, ik ben bang dat... Uh... U bent toch nooit bang? Nee, maar... U bent zo sterk. Oh, als ik maar een beetje van uw veerkracht had. En u bent zo kloek gebouwd en oh. zo gespierd. Tja, och... Uh... Ik bedoel, ik leid een gezond leven. Ja. Een voedzame lunch, een bloed aanzettend drankje op zijn tijd... een gemakkelijke stoel en een goed boek. Maar ik ben niet zo goed in het recht buigen van wielen aan een luiwagen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wat akelig. Ja. Oh, wat moet ik nu beginnen? Ik heb heel erg mijn kruiden nodig om overeind te kunnen blijven en voor die arme alfrik te zorgen, ziet u. S zal ik uh, die kruiden uh, even halen? Ze groeien op de berg. Misschien weet ik wat. Ah. Zou u, zo'n oersterke heer als u, mij misschien kunnen dragen? Hmm. Dragen? Ik uh, ben eigenlijk een beetje... Uh, ik bedoel, uh, moeachtig, uh, door uh, lege maag en zo... Maar als heer moet ik een dame bijstaan in haar nood. Natuurlijk kan ik u wel een eindje dragen. Mevrouw Kug maakte dankbaar gebruik van zijn spontaan aanbod. Met enige moeite vond ze een zitplaats op zijn schouders... En nadat heer Olly met levensgevaar over de brug was gekomen, begon hij schokkend de berg te beklimmen. Het vrouwtje was niet zwaar, maar toch viel het niet mee na alles wat hij had meegemaakt. En de hel spande zich tot het uiterste in om zijn geheig te onderdrukken. Ik sta er overal alleen voor. Vooral omdat Tom Poes in de trein is blijven steken. Oh. Tom Poes was inderdaad noodgedwongen in de metro blijven zitten. Maar bij de eerstvolgende halte haaste hij zich naar buiten. Uh, Gele Vang heet het hier. Een rare naam en een kale boel. Alleen maar een paar smalle paadjes tussen de rotsen door. Uh, ik moet terug naar Tater, waar hij Olly is uitgestapt. Ik had natuurlijk kunnen wachten op de trein terug, maar wie weet hoe lang die weg blijft. Ik kan beter gaan lopen. Hij sloeg op goed geluk een bergpad in. En bij toeval vond hij al gauw een richtingbord dat naar Tater wees. Het is een heel eind. Ik kan beter gaan rennen. Want er kan van alles met heer Olly gebeurd zijn. Daar had hij gelijk in. Heer Bommel was ja. op dat moment bezig de berg te beklimmen. met mevrouw Kug op zijn schouders. En iedereen die zoiets wel eens gedaan heeft, zal begrijpen dat het niet meeviel. Uitgeput klampte de ondervoede heer zich vast aan de takken om zich verder omhoog te trekken. Maar toen hij bij een kaal gedeelte aankwam, staakte hij zijn pogen. Ik, uh, ik stel voor even uitblazen. ben aan het einde van de uh, ijzersterk gestel. moet aan uh, zwakke gezondheid denken, bedoel ik. Uitblazen? Ja, dus... Hoe een sterke heer als u kan ja. een gebrekkige vrouw toch niet in de steek laten? Ik nee. heb mijn kruiden heel erg nodig om overeind te blijven. Ja, ja, ja. Wie moet er anders voor de arme Alfrik zorgen? Ja. Vooruit, heer Bommel. Uh, uh. Zo sprekende tikte ze de afgetopte heer met haar stokje op het hoofd... zodat het denken hem verging en er een vreemde trilling door zijn leden voer. Een soort gevoelloosheid uh. maakte zich van hem meester... Wow. En houterig klom hij verder, totdat er een kleine vlakte in het zicht kwam. Die was begroeid met mossen en planten. En mevrouw Kug ziet een verheugd kreetje uit. Hier is het. Daar groeien de besjes die ik nodig heb. Ik heb ze gauw, want ik voel me erg zwak. Ze wees gebiedend met haar stokje. En heer Olly miste de kracht om zijn eigen ondermijnde gevoelens ja. naar voren te brengen. Ja. Met stijve vingers begon hij de bessen te plukken... Yeah. die zijn gastvrouw gretig aannam. Meer, yeah. meer. Ik heb er heel wat nodig om goed voor Alfred te kunnen zorgen. Goed zorgen? Mm, mm, Hoe? Hem van het bed op het stro helpen. Ah. Hem onder de duim houden. Dan blijft hij sterk genoeg om mij de berg op te dragen. Als ik dat niet doe, wordt hij net zo slap als jij. Schiet mm. ik moet meer hebben. Tater, gele vang. Het is duidelijk dat we hier midden in de zwarte bergen zitten. En die deugen niet. Net zo min als die metro. Als ik hier Olly gevonden heb, moet ik zorgen dat we hier wegkomen. Hij rende zo lang en zo verbeten dat hij niet veel adem meer over had toen hij eindelijk het huis van Alfred Kuch vond. Kuch? In plaats van Krach? Weer zo'n fout in het adres op dat verdachte pakje natuurlijk. Wat een raar huis. Ik hoop maar dat heer Olly er nog is. Daar zag het niet naar uit. Toen hij door de openstaande voordeur naar binnen liep... kwam hij in een reeks kale verwaarloosde vertrekken... die geheel verlaten waren. Aan het einde daarvan zag hij een ingestorte trap. En dicht daarbij vond hij het pakje op de grond liggen. In ieder geval is heer Olly hier geweest... Maar het ding is niet opengemaakt. Hm, misschien was die krug niet thuis en is hij hem gaan zoeken of zo. Ik zal hier maar even wachten. Dat is vreemd. Het adres op dat pakje is helemaal niet Krach, zoals de eerst opstond. Hm. Toen die besteller op Bommelstein kwam, was het geadresseerd aan Olie Bommel... en het veranderde ineens in Alfrik, Krach. Maar nu begrijp ik waarom het nooit afgeleverd kan worden. Het ding stuurt je van het kastje naar de muur... Daar is iemand. Achter die deur. Een gevangene, zo te horen. Hij ziet er niet erg aardig uit. Hè? Wie ben jij? En waar is Kuk? Hmm. Guk. ik, Guk. Guk? Ja. Jij draait de zaak een beetje om, geloof ik. Betekent neb ik misschien ik ben? Ik neb Guk. Het is een beetje moeilijk om zo een gesprek te voeren. Waarom zit jij hier vast? En waar is heer Bommel? Ritsel! ritsel huh? Met wat goede wil begreep Tom Poes dat de ander over een sleutel sprak... en dat hij in de richting wees van een balk die zijn pover kamertjes sierde. Tom Poes sprong naar de bovenkant van de balk... en toen hij een greep deed, kwam er inderdaad een sleutel tevoorschijn... tegelijk met een stuk papier dat naar beneden dwarrelde. Ah, dit is zeker om je boeien open te maken. Als ik nu maar zeker wist dat ik je vertrouwen kon, zou ik dat wel doen... Maar je zit hier niet voor niks vast. En het lijkt me toe dat je nogal in de war bent. Uh, wie heeft jou hier opgesloten? Kijk, Riepap. Kijk, Riepap. Papier? Ah, die is niet zo dom als die eruit ziet. Er is hier iets niet in orde. En ik ben bang dat heer Olly daar last mee heeft gekregen. Dat was inderdaad het geval, zoals oplettende oh. luisteraars weten. Heer Bommel schokte op dat moment gebogen de berg af, terwijl zijn verstoorde gedachten zich langzaam weer begonnen te verzamelen. Hij stelde vast dat mevrouw Kug op zijn schouders gretig bessen zat te eten en hij had het gevoel dat ze steeds zwaarder werd. Dat was scherp opgemerkt, want de dame zette al etende aanzienlijk uit, zodat het een wonder mag heten dat de uitgeputte heer haar nog kon dragen. Bovendien is afdalen moeilijker dan opklimmen. Het is dan ook geen wonder dat heer Bommel steeds verder verzakte en zich tenslotte kruipend over de berghelling voortbewoog. Ik dacht dat je sterk was, maar je bent even futter als, als mijn echtgenoot. Het is je plicht om voor je vrouw te zorgen en alle zorgen op je te nemen, zei ik altijd tegen hem. Dat hoort zo en dat heb je beloofd toen we trouwden. Maar in plaats van te luisteren werd ik kwaad en heel ruw tegen mij. Het is maar goed dat ik hem op tijd zijn stafje heb afgenomen. Anders weet ik niet wat er gebeurd zou zijn. Je hebt gezien wat er van hem terecht is gekomen. Het leven is heel moeilijk voor een zwakke vrouw. En zij geeft ook niet veel hulp. Heer Ollies gedachtenleven was nog te zeer ontregeld om het gebabbel te kunnen volgen. En hij sleepte zich gevoelloos voort naar het huis van Alfred Kug. Oh. Daar hing de eigenaar aan zijn ketting... terwijl hij het stuk papier dat hij had opgeraapt onder de neus van Tom Poes hield. Auto, foto! Hm. Auto, foto! Ja, dat is werkelijk een foto. Huh? Een huwelijksfoto, zo te zien. Huh? Ben jij dat? Gek! Huh? Dat heb ik! Dat zie je Hij ging verder met zijn uitleg, die moeilijk te volgen was... Maar het was duidelijk dat hier een afbeelding van de heer en mevrouw Kug getoond werd... en dat mevrouw naar de naam A.K. luisterde. Intussen was heer Bommel bij de ingang van het huis aangekomen. Met zijn laatste krachten trok hij zich over de drempel. Maar omdat zijn bereidster zich daar met een schok ophief zakte hij voorover en viel in een diepe slaap. O, frik! Wat doe je daar? Wie heeft je losgemaakt? Ga naar je kamer onmiddellijk! Ah, u moet AK zijn. U bent ook gegroeid. Maar anders dan uw man. Wie ben jij? Um, Wat doe jij hier? Nou, Heb jij dat monster losgemaakt? Ik ben... Slugel? Ik zal jou... Nee! Dat zal je doen, niet. De duidelijke taal van haar echtgenoot verraste zijn vrouw zo... dat ze sprakeloos bleef staan. Tom Poes maakte ervan gebruik door zich haastig achter een pilaar terug te trekken... Hij begreep dat hij in dit geval van echtelijke ruzie beter voorzichtig te werk kon gaan. Praten, hè? Niet met de staaf! Ik zou jou je praatjes afleren! Ik zou... Oh, nee. Nee. Verder kwam ze niet, want Tom Poes sloop uit zijn schuilplaats achter haar aan... en met een sprong greep hij het opgeheven stokje uit haar hand... zodat ze achterover tuimelde. Ze probeerde overeind te komen, maar daarin werd ze door haar omvang ernstig gehinderd. Tompoes wachtte trouwens niet op haar. Zijn aandacht werd getrokken door Kug, die grommend en ronkend op zijn maag stond te wijzen. Tompoes kon hem niet volgen, maar hij begreep de bedoeling. Daarom rende hij op de spreker af en tikte hem met de stok op de aangeduide plek. Dat had onverwachte gevolgen. Het geloei van de wilde man verstierf... en terwijl hij vreemd met de ogen rolde... begon hij langzaam leeg te lopen. Mevrouw Aka Kuch, die erin geslaagd was om overeind te komen... keek sprakeloos toe hoe haar echtgenoot zich met grote snelheid hervormde... tot een welgedane, vriendelijke figuur. Juist. Nu lijkt je weer op de foto... Het is een vreemd geval. Niet zo vreemd. Hm? Monstervorming in slechte huwelijk komt vaker voor dan je denkt. Maar mag ik nu die rotting weer hebben? Hij was voor mij. Oh, Voordat AK me hem afnam. Um, Zie je? Um, beter niet, geloof ik. Het lijkt me een soort toverstaf toe die jullie slecht gebruikt hebben. Oh. He? Oh. Die kan geen kwaad meer doen. Oh, je, jonge vriend, wat, wat, wat doe je toch? Hoe, hoe, hoe laat is het? Het is uh, hmm? net op tijd. Hmm? Nee, Ik geloof dat het ergste hier achter de rug is. Dus u kunt rustig nog een beetje blijven slapen. Ah, nee, niet slapen. Maar hmm? ik heb heel akelig gedroomd. Hmm? Uh, trouwens, hoe kan een heer slapen met dat lawaai om zich heen? En ik had nog iets te doen. Een boodschap of zo. Ja. Um... Waar is dat ding? Het moet ergens binnen liggen. Maar wat is daar toch te doen? Wie is dat bedoel ik? Uh, dit is de heer Kug. Hij was wat gestoord, oh. maar nu is hij weer beter. En oh. dat vindt zijn vrouw niet zo prettig. Nee, daar kan ze niet tegen. Oh. Zoals de zaken staan is voor mij de tijd gekomen om de wijde wereld in te trekken. Ja. Ik had dat waarschijnlijk veel eerder moeten doen. Maar u weet hoe het gaat in een ongelukkig huwelijk. Ja, ja, uh, uh, uh, uh, nee bedoel ik. Een heer heeft wel andere dingen aan het hoofd. Ik had een pakje oh. dat ik af moest geven. En dat herinnert mij aan een boodschap die ik zelf heb gehad... maar die ik niet meer kan vinden, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niets van een pakje. Ik oh. heb trouwens geen tijd meer. Het wordt oh. zaak dat ik wegkom. Jullie oh. hebben mooi werk gedaan. Het kwam oh, nou. net op tijd. Want mijn persoonlijkheid was lelijk aangetast. Ja. Maar nu kan ik misschien nog wat van mijn leven maken. Zelfs zonder staf. Ge -ge -ge geen dank. Uh, waar is mijn boodschap? Die moet ik nog aan u geven, voordat u gaat. Hij haastte zich naar binnen om te gaan zoeken. Maar dat bleek gevaarlijk werk te zijn. Aka Kuch was door het dolle heen geraakt. En met behulp van een bijl was ze bezig een pilaar om te hakken die het vervallen gebouw schaagde. Daardoor verhoogde er heel wat metsel en houtwerk door het kale vertrek. En heer On was dan ook blij dat hij het gezochte voorwerp oh. achter haar oh. op de grond zag liggen. Hier is het. Oh, bedankt. Maar dat hmm? is niet voor mij. Huh? Het is gericht aan Bor Boldrick, die huh? in de gele vang woont. U bent aan het verkeerde adres. Huh? En ik ook. Een ander adres? Hoe kan dat? Ik heb zelf gelezen dat er Alfred Kraag op stond. Zou dat soms een ander pakje zijn, jonge vriend? Uh, we kunnen beter maken dat we hier wegkomen, heer Olly. Aker ja. heeft de steunpilaar van haar huis omgehakt. Het oh. doel stort in elkaar. Ik... Oh. Oh, het is allemaal heel vreselijk. Maar ik voel niet dat ik nog een boodschap heb aan de dakloze dame die daar verlaten achterblijft. Het was te verwachten. Zeg nu zelf. Ja. Kug is net op tijd weggegaan. En ik dan? Na alles wat ik heb meegemaakt... moet ik nodig een versterkeld maal hebben, bedoel ik. Hm. Maar in plaats daarvan sta ik hier met een pakketje... dat steeds van adres verandert. Ja. En dat terwijl ik eigenlijk op zoek ben naar mijn eigen boodschap. Laten we dat ding gewoon op de post doen. Dan bent u eraf. Ja, ik heb nu eenmaal beloofd om het persoonlijk te bezorgen. We nemen gewoon de ondergrondse weer en gaan verder naar het station Gelevang. Als u dat met alle geweld wilt, kan dat. Gelevang is de naam van de plaats waar ik uit kon stappen. Ik heb er uren over gelopen. Hm. Maar met de trein is het natuurlijk vlakbij. Dat leek goed gedacht. Maar toen ze bij de plek kwamen waar heer Olly het station verlaten had... was er geen spoor van een ingang te vinden. De rotswand rees stijl voor hem op... En zelfs het bordje tater dat de doorgang gesierd had, was verdwenen. Ook dat nog. Alles is anders terwijl ik erbij sta. Het wordt me te veel. Ja, natuurlijk. Er klopt nooit iets met dat pakje. We kunnen heus beter naar huis gaan. Ja, beloofd is beloofd. Als jij die afstand te voet hebt afgelegd, kan ik het ook. Zelfs al ben ik aan het einde van mijn krachten door ondervoeding. Nu viel zijn blik op een eenzame zwerver die een stuk wildbraad zat te roosteren. Het versnelde pas naderde hij het vuurtje. En daar bleef hij aarzelend staan, een begerige blik op het voedsel werpend. Uh, welkom. Ga zitten en eet een stukje mee. Oh, oh. Oh. Alleen eten is een eenzame bezigheid. Ach. En ik ben een herder die zijn kudde kwijt is. Klover is mijn naam. De mijne is bommel en ik zal graag gebruik van uw gastvrijheid maken. Vooral nu de ondergronds verdwenen is. De ondergronds is niet weg. Die is er altijd. Maar soms is de ingang niet te vinden. Meestal is er een inslag nodig om hem open te maken. En dan weet je nog nooit van tevoren wat eruit komt. Dat is waar. Gisteren kwam er een besteller uit met een pakje. Dat moeten we bezorgen. Een moeilijk karwei, omdat het adres steeds verandert. De herder begon zwijgend aan zijn maaltijd. En geruime tijd werd de stilte slechts verbroken door kluifgeluiden... en het geknap van brandende takken, terwijl de duisternis viel. Heer Bommel was reeds, door vermoeidheid overmand, in slaap gevallen... toen Klover opnieuw het woord nam. Dat was dan natuurlijk een wisselpakje. Dat gebeurt vaker. Wees er vooral voorzichtig mee. Wel rusten. Toen heer Olly en Tom Poes de volgende morgen wakker werden, was de herder bezig om de resten van zijn vuurtje onder de aarde te werken. Stof keert terug tot stof. Yeah. Asjes tot asjes. Zo is het: asjes tot asjes. Waar ken ik dat van? Dat herinnert me aan mijn boodschap. Die moet ik bezorgen. Bij Borbolderik in de gele vang. Dat heb ik beloofd en daarom is het heel belangrijk. Ik ben mijn eigen ding kwijtgeraakt zodat ik weet hoe ernstig dat is. En men komt zo licht in grote moeilijkheden... wanneer men aan het verkeerde adres is. Zeg dat wel. Ja. Ik moet mijn kudde gaan zoeken. Want die is ook aan het verkeerde adres. De heer Clover tastte in zijn dichtgeknoopte doek... En haal er een paar stukken brood uit. Hier is je ontbijt. In het vervolg kan je beter zelf iets te eten meenemen... als je met een wisselpakje aan het werk gaat. En boer Balderik, Wees voorzichtig. Die zit in grote moeilijkheden. Oh, uh, voorzichtigheid is voor mij een tweede natuur geworden. Ik heb gisteren persoonlijk zoveel meegemaakt dat mijn oren ervan tuiten. Men zal mij niet meer met een aardig gezichtje op de schenen trappen, bedoel ik. Ze namen hartelijk afscheid van Clover en liepen verder. Een aardige baas. Een heer, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom heb ik hem geen geld voor zijn maaltijd gegeven. Want dat speelt voor zo iemand geen rol. Terwijl ik er erg door ben opgeknapt. Alleen praten die wat vreemd. Hm. Hmm? Dat herinnert mij eraan dat ik hem nog iets moet vragen. Huh? Uh, loopt u maar vast recht door deze weg af. Ja? Ik kom meteen weer achter u aan. Ja? Meneer Clover! Ja? Meneer Clover! Wacht even! <tus> Ik wil graag weten wat een wisselpakje is, want ik heb er nog nooit van gehoord. Dan is het moeilijk uit te leggen. Zo'n ding is een pakje waarvan de afzender niet weet wat hij bedoelt. Dat komt vaker voor dan je denkt. Ik heb er al heel wat gehad en er mijn vuurtje mee aangemaakt. Maar meestal komt het in de ondergrondse terecht. En de bestellers daar nemen zo iemand graag te pakken. Dat wist ik allemaal niet. Nou weet je het nu. Het ritselt ervan. Maar nu moet ik aan het werk Anders wordt mijn kudde een wisselkudde Dat geeft te denken Een wisselpakje is dus van iemand die niet weet wat hij bedoelt Hmm Dat van de ondergrond ondergrondse klopt trouwens ook wel aardig En dan die besteller Hoe was zijn naam ook maar weer oh, Ik moet hier Olly waarschuwen Zo gauw mogelijk Maar waar is hij gebleven Heer Bommel was recht doorgelopen Zoals Tom hem gezegd had De weg voerde naar boven en de bergen om hem heen werden steeds hoger... zodat hij zich beklemd begon te voelen. Dat gevoel werd er niet beter op... toen het pad zich plotseling versmalde... en langs een steile afgrond voerde. Kille nevels kronkelden door de kloof... en de wind klaagde zachtjes om de pieken... zodat hij huiverend de pas inhield. Hier, hier is een tweesprong. Welke weg moet ik nu nemen... Rechtdoor, zei Tom Poes. die me weer eens in de steek heeft gelaten. Maar, maar die afgrond trekt me niet zo aan. Ik kan beter die andere weg rechtdoor nemen. Die gaat tenminste niet langs zo'n akelige diepte, waar ik helemaal niet tegen kan. Het bestellen begint me te veel te worden. Als ik niet was wie ik ben, zou ik het opgeven en mijn eigen hoge opdracht gaan zoeken. Die heb ik niet gelezen, maar er staat in dat een heer moet doen wat hij beloofd heeft. Zodat ik hier rondzuw met een raar pakje. Ook staat erin dat mijn hulpbehoevende moet helpen. Nou ja, gisteren heb ik zoveel hulp gegeven... dat ik vandaag dit pakje alleen maar hoef te overhandigen... zonder te vragen of er soms hulp nodig is. Genoeg is genoeg. Ik weet nu wel beter, bedoel ik. Hij begon langzamer te lopen en keek zoekend om zich heen. Het pad voerde nu weer naar beneden... en de bergwanden sloten hem van alle kanten in... zodat zijn uitzicht lelijk belemmerd werd. Als dit nu maar de goede weg is. De uitleg van Tom Poes was allesbehalve duidelijk... voor iemand die zoveel aan zijn hoofd heeft. Waar is de jonge vriend trouwens? Hij zou me inhalen, zei hij, maar hij is nergens te zien. Mooi is dat. Maar Tom Poes deed zijn best... Hij rende het pad af, maar bij de wegsplitsing... ...holde hij natuurlijk rechtdoor naar het rotspaadje dat langs de afgrond liep. Hier, Olly, kan toch niet ver gekomen zijn? Als hij nu maar de goede weg genomen heeft. Oh, ik moet naar de gele vang. Maar waar is dat? Hoe kan ik mijn plicht doen zonder richtingbord? Als ik... Als ik maar niet verdwaald ben. In de zwarte bergen kan van alles gebeuren... Dat was waar. Op het moment dat hij de hoek omsloeg, werd hij vol in de tors getroffen door een voortsnellende vreemdeling die niet goed uitkeek. Het was een lelijke botsing die de voortschrijdende heer de adem benam en hem sterren voor de ogen toverde. Maar de ander was er slechter aan toe, omdat hij door de haast niet vast op de voeten stond. Hij sloeg dan ook achterover, met zijn hoofd op een steen... en bleef onbewegelijk liggen. U moet in het vervolg beter uitkijken. Dit is een smal wegennet, bedoel ik. U kunt elk ogenblik een heer in gedachten tegenkomen. En dan... de uh... oh. oh, luister niet naar me. Deze ongelukkige is er slecht aan toe. Wat nu? de moeten geholpen worden, dat staat in mijn opdracht. Maar aan de andere kant... Oh, wat nu bedoel ik? Hij keek zoekend rond en tot zijn opluchting werd hij in de verte een eenvoudige hut gewaar. Oh, gelukkig. Misschien woont daar iemand die hoofdzalf en pleisters in zijn medicijnkastje heeft. En wellicht een geneeskrachtige dronk waar ik zelf ook behoefte aan heb. Ik zal, uh, ik zal hem erheen dragen. Eigenlijk heb ik er genoeg van. ...van het dragen bedoel ik. Maar de kracht van een heer is verbazend... ...ondanks een wankelend gestel. En heer Dorknoper waarschuwde me al... ...dat ik nu eenmaal onder zware lasten zit. Oh. Voor het gemak deed hij het pakje voor Bor Bolderik... ...in de draagzak van de verongelukte... Zo. ...en hees daarna de beide lasten op zijn schouders. Oh. De stakker had zware bagage bij zich. De lasten stapelen zich op... Ik ben heel benieuwd wat de dokter zal zeggen als ik ooit weer thuis kom. Ach, thuis. Daar heeft Joost nu natuurlijk een versterkende lunch klaar met een spiegelrijtje. Tompoes volgde op dat moment het pad dat langs de afgrond naar de gele vang voerde. En omdat hij geen spoor van heer Olly vond, werd hij steeds ongeruster. Dat werd er niet beter op, toen hij aan het einde van dat bergpad een gedrongen gedaante in een vechtjasje zag staan... die zich dreigend voor hem opstelde. Wat doe jij hier, hè? Blijf staan. Deze weg is afgezet door de BP. Wat ben jij voor eentje? Um, ik zoek een heer in een ruitjesjas, die Bommel heet. Hij moest hier een bestelling doen. Maar ik ben bang dat hij verdwaald is. Klets! Jij ja, hebt hier niks te maken. Ik zal wel teruggaan. Jij blijft hier! Hm? Teruggaan kan niet. Alle wegen zijn door ons afgezet. Ja. Dit is een nummer één geval. Zie je? Nummer één? Je zal moeten wachten totdat we tijd voor jou hebben. S5 hier. Zaak is omsingeld, Klaar voor actie. Over. Je hoort het. Heer Bommel was intussen bij de hut aangekomen. En omdat de deur open stond... kon hij zich met piepende ademhaling naar binnen slepen. Maar daar vond hij niet de hulp waarop hij gehoopt had... Ook niet nadat hij enige keren... Is, is daar iemand? Is daar iemand? ...had geroepen. Oh. Verslagen liet hij de versufte vreemdeling en dienstbagage... ...van de schouders glijden en keek om zich heen. Hoe vreselijk. Opgegeten voedsel op de vloer... ...maar nergens iets versterkends voor een uitgeput heer. Zelfs geen medicijnkastje. Wat nu... Oh. oh gelukkig. Ik was werkelijk bang dat u ontslapen was. En dan zou men allicht gedacht hebben dat het mijn schuld was. Zodat ik van de ene misstand in de andere trap. Oh, doe mij niks. Ik, de, ik ben onschuldig. Ja, natuurlijk bent u onschuldig. Ja, ja. Dat zie ik zo. Het uiterlijk bedriegt. Dat weet ik uit bittere ervaring. En het is mijn plicht om onschuldigen te helpen. Daarom is het jammer dat hier niemand thuis is om mij te helpen, bij het helpen. Wilt u mij helpen? Ja. Graag. De, de, de terroristen zitten achter me Ach. aan en ik, ik verkeer in groot gevaar. En ik, en ik heb hulp nodig. Mm -hmm. ja, u kunt mij helpen, geachte heer. U hoeft alleen maar te zeggen dat u Balderik Bar bent. Hè? Als er soms iemand aan de deur klopt. Dat is niet zo moeilijk. Maar hoe staat het met uw hoofd? Moet dat niet verbonden worden? Oh, doe geen moeite. Wacht eens, Balderik Bar. Die naam heb ik wel eens ergens gehoord. Al was het toen Bolderik. Juist, bor, Bolderik. Maar die ben ik helemaal niet. Ik ben juist bezig het huis van die bolderik te zoeken... die natuurlijk weer verkeerd op het pakje staat. Oh. Heer Olly werd in zijn scherpzinnige gedachtengang gestoord... door het dichtvallen van de voordeur. En toen hij opkeek, zag hij dat zijn beschermeling bezig was... een sluitbalk aan te brengen. Wat doet u toch? Ik moet iedereen buiten houden. Huh? Ja, u, u hebt mij teruggebracht naar het huis waar de schurken mij zullen zoeken. Tom Poes stond ongeduldig op het bergpad te wachten tot de BP-figuur hem verder zou laten lopen. Want hij maakte zich zorgen over heer Olly. X is zijn hol binnengegaan. Draagt een zak en een neergeslagen gevangene. Over. Verzamelen bij hol. Actie zoals afgesproken. Uit! Van jou wil ik geen last hebben. Je kunt doorlopen als je maar achter me blijft. En kom niet in het schootsveld. Dit is geen kinderspel. Hmm. Geen kinderspel? Dat zal wel niet. De Zwarte Bergen hebben nooit geduigd en ik schijn nu tussen twee vijandige bendes geraakt te zijn. Maar dat is Heer Bommel dan natuurlijk ook. Wacht eens. Ze hadden het over een neergeslagen gevangene. Dat moet hem zijn. En dat is de reden dat ik hem niet kan vinden. Doe open of we gebruiken geweld. Er is uh, be be bezoek. W wat moet ik doen? Die, die, die, die balk. Waarom hebt u die balk ervoor gedaan? Hij, hij zit vast, bedoel ik. Hoe kan ik zeggen dat ik balder ben terwijl de deur gesloten is? W waar bent u? <truimert> We hebben hem, chef. Hij zit daar onder het wrakhout. Ik hoor hem krabbelen. Mooi werk. Ik ga hem eruit halen. Houd hem in de gaten, want hij is tot alles in staat. Ik heb een bar. Dat heb ik beloofd. B -b bar, bedoel ik? Ja, goed dat je het toegeeft. Ja. Bolderik Bar, hè? Ja. Die moeten we hebben. Geef je over. Tom Poes, die getuige was geweest van de overval en die heer Bommel gevankelijk weg zag voeren, zette grote ogen op. Balderik Bar? Wat is dat voor onzin? Hoe komt heer Olly erbij om zich zo te noemen? Op dat moment werd zijn aandacht afgeleid door een gedaante... die met een zware buidel uit een rotspleet kroop. Het was een onderaardse vluchtgang van de hut. Maar dat wist Stompoes natuurlijk niet. Die stomme dikke heeft me mooi geholpen. Noemde zich Balderik Bar. Zoals ik hem gezegd had. Wat een sukkel. Bar de boze, dat ben ik. Maar nu kan men leren hoe gevaarlijk het is om in zichzelf te praten. Want toen hij het op een lopen zette, stak Tom Poes aan een tak tussen de benen... zodat hij lelijk ten val kwam. En voor de tweede keer die dag met zijn hoofd op een steen belandde... en van zijn zinnen beroofd werd. <totstuk> Bardeboze. Ik weet niet wie je bent, maar voorzichtigheid kan geen kwaad. Ik zal je vastbinden. Tom Poes keek zoekend rond... zonder een voor dat doel geschikt touw... of een taaie stengel te vinden. En toen viel zijn blik op de zak... die de ander met zich meevoerde. Die kan ik wel even gebruiken. En met die gedachte schudde hij de buidel leeg... en bond de gevallene daarmee de handen op de rug. Toen bar op die manier onschadelijk was gemaakt... onderzocht hij de inhoud van de zak. Die bleek te bestaan uit een grote hoeveelheid gouden munten en kostbare sieraden... afgewisseld door bundeltjes bankbiljetten. En daartussenin was het pakje dat heer Bommel zo plichtsgetrouw aan het bezorgen was. Juist. Dit was geadresseerd aan Boor Bolderik. Alweer verkeerd gespeld natuurlijk. Het is hetzelfde pakje, maar het adres is weer veranderd. Omdat het nu eenmaal een wisselpakje is. En dit adres is wel erg vreemd. Hij rende naar de overblijfselen van de hut. S5 stond ervoor en keek met grimmige voldoening naar het groepje dat over de heuvel verdween. en dat heer Bommel gevankelijk meevoerde. Hela, ik weet niet wie je bent. maar als je bar zoekt. heb je daar de verkeerde te pakken. De echte ligt hier achter de rotsen. Hoor dus, Ik ben Major Sturkjaart van de BP. Oh, de bergpolitie! Wat je bedoelt, weet ik niet. We hebben daarnet door een tactische overval... een van de gevaarlijkste rovers in dit gebied gearresteerd. Een zekere Baldrick Bar, En dat was mooi werk. Oh, zit het zo? Nou, die balderik ligt achter die berg... en ik heb hem gebonden met de zak waarin hij zijn buit meevoerde. En trouwens, tussen die buit zat dit pakje... dat geadresseerd is aan heer Olivier B. Bommel. En dat is degene die u gevangen hebt genomen. ho? Oh? Deze woorden gaven de majoor te denken. En hij liep mee naar de plek waar de ongelukkige bar tussen de kostbaarheden lag. Als dat pakje tussen deze snuisterijen lag... moet het bij de buit gehoord hebben. Maar hoe weet ik of jij mij niet voor de gek houdt? Bel Rommel dan maar op. Dan kunt u een signalement van heer Bommel krijgen. Hij is een heer van stand... voor wie geld geen rol speelt. Maar heer Olly dacht niet aan geld. Hij zat daar neergeslagen in een cel... en betreurde zijn droevig lot. Dat komt er nu van wanneer een bommel zichzelf bar noemt om een onschuldige te helpen. De wereld is slecht, heel slecht. Oh, had ik nu dat ding maar, dat ik niet kon vinden... daarmee zou ik kunnen bewijzen wat mijn boodschap is. Baldrick Bar kwam langzaam bij uit zijn versuffing. Maar voordat hij had kunnen vragen waar hij was werd hij door de politie overste reeds op de wankele benen gezet. Lopen! En probeer niet te vluchten. Nee, want ik houd je onder schot. Ik geloof dat je gelijk hebt. Hm. Dit ventje is te slap om die dikke te dragen. En die dikke is te zwaar en te onhandig om door de onderaardse vluchtgang te kruipen. Zoals deze geep deed. Dit moet balderik zijn. En hoe heette die dikke ook alweer? Bommel. Olivier B. Bommel. Bommel? Mooi. Hm -hmm. Ik zal Rommel dan opbellen. Ah. En dit is BP Post Noord, waar die uh, bommel voorlopig opgesloten zit. Mijn eigen boodschap. Ik heb me af laten leiden door het doen van boodschappen voor anderen. Zodat ik niet goed meer weet wat er in de mijne staat. Onschuldigen helpen, dacht ik. Maar dat kan niet, omdat de onschuldige schuldig was. Ook heb ik een zwak en weerloze bijgestaan, terwijl dat een heks was. Als ik dat ding maar hier had, dan zou ik kunnen lezen wat ik moet doen, nu ik onschuldig en weerloos gevangen zit. Oh. Zonder opdracht heeft een heer geen enkel houvast. Eigenlijk zou men zo'n ding altijd bij zich moeten hebben, om het even te kunnen inkijken als men tegenover een misstand staat... Ach, ik sta ook overal alleen voor. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik heb Rommeldam opgebeld. Eh, u beantwoordt aan de beschrijving van een zekere bommel OB. Waarom hebt u tegen mij gezegd dat u bar heet? Dat deed ik natuurlijk om een onschuldige te helpen. He? Zo, zo, zo staat het in mijn boodschappending... Maar die onschuldige was schuldig, terwijl die onschuldig leek... omdat hij een schuldig uiterlijk had. Eh... Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Ik bedoel, eh, ik zie nu in dat een heer zijn naam nooit mag verloochenen eh... omdat daar misbruik van wordt gemaakt. Dat staat allemaal duidelijk in een ding dat ik niet vinden kan. Zeg jij dan ook iets, Tom Poes? Moet ik dan alles alleen doen? Eh, eh, da dat hoeft niet. U kunt gaan. <blijt> Het is goed om weer een vrijheer te zijn. Nu kan ik... Wacht even. Hm? Daar komt de buit van Bar aan. Huh? En bij die buit zit het pakje van heer Olly. Ach ja, dat pakje. De politiechef tastte in de buidel die zijn ondergeschikte hem voorhield... en trok het voorwerp eruit. Dat klopt. Dit? Dit is voor u. Het hoort eigenlijk bij de bewijslast. Maar die is al zwaar genoeg. H? Neem maar mee. Goeiedag. Dit pakje heb ik toch al bezorgd? Het is voor heer Baldric Paar En die zit hier binnen in de cel, als ik het goed begrepen heb. Zeg nu zelf, jonge vriend. Kijkt u maar eens naar het adres. Het is... Hè? Het is aan mij geadresseerd. En, en, en dit, dit, dit keer is het goed, goed gespeeld. Ja, dat heb ik gezien. Olivier B. Bommel. Politiebureau Gele Vang. Zwarte Bergen. Hoe is het mogelijk? Dit kan niet. Het moest verboden worden, bedoel ik. Bent u dan niet blij dat het pakje eindelijk terecht is? Nee. Nu weet u dat het van u is en kunt u het rustig openmaken. Ach, blij? Rustig? Ik begrijp er niets meer van. De, dit pakje is betoverd en wie weet wat er gebeurt als ik het openmaak. Het is een wisselpakje. He? Het is een pakje waarvan de afzender niet weet wat hij bedoelt. Zo'n ding komt meestal in de ondergrondse terecht... en de bestellers daar nemen graag een loopje met zo iemand. He? En weet u nog hoe die besteller heette die uit de metro bij Bommelstein kwam? Paknemer. Dus met me neemt mij te pakken? Wat dit is het einde... Nu wil ik zien wie de suffe afzender is die mij een bestelling stuurt zonder te weten wat hij bedoelt. Zodat ik van de ene ellende in de andere raak en hier zonder eten door de wildernis loop. Ik, ik neem dat niet. En wie weet wat voor een ding er in deze verpakking zit. Maar ik ben op alles voorbereid. Het was een plat kartonnen kokertje waaruit een opgerold papier tevoorschijn kwam. Met verbleekte inkt stond er te lezen... Voorschriften voor een heer... Dat handschrift komt me bekend voor. Bestrijden van misstanden. Helpen van zwakken. Ach, bijstaan van weduwe en wezen. Beschermen van onschuldigen. Noodlenigen van armen. Ja. Hmm. Dit was natuurlijk het ding dat u zocht. De, de boodschap of de, of de opdracht, weet u wel? Ja, maar... Een richtlijn of een, of een uitstippeling noemde u het... U dacht dat u die gekregen had van de internationale hoge commissie van de Wereldraad of zo. Ja, we... En dat die in een doos zat. Ja. Maar u hebt het ding zelf geschreven. Aan uzelf. Zoiets dacht ik al. Wat, wat uh, dacht je al? U bent bezig de opdracht uit te voeren die u uzelf gegeven hebt. Uh... Het duurde geruime tijd voordat heer Bonner in staat was de tocht te hervatten. Uh... De avond was al gevallen toen hij eindelijk opstond... En Tompoes Poes begon te volgen met doffe blik en ingezakte houding. De eetlust was hem geheel vergaan. En omdat zijn denkleven kwijnde... verliep de afdaling naar de heuvels in diep stilzwijgen. Nog even volhouden, Jolie. Ja. We zijn gelukkig uit de Zwarte Bergen. En ik geloof dat hier in de buurt een gewone trein rijdt. Ja. Als we die treffen, kunnen we naar huis gaan. Naar huis? Hoe kan ik ooit weer? Wat zal doddeltje? Ach, Ik ben ter pakken genomen, bedoel ik. Ik ben zelf de sukkel die mij een opdracht heeft gegeven... zonder te weten wat hij bedoelt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kom, iets vergeten kan iedereen. Zo erg is dat toch niet? En tenslotte weet niemand wat er gebeurd is. Hm? Ja, alleen Joost. En die zal blij zijn als hij die metro vergeten kan. En daarvoor ben ik door orkanen van leed gegaan. Het onrecht heeft mijn geest gepakt. Beukt, zodat ik last heb van hard water en me op blaren voortbeweeg. Oh. Kijk, daar is een station. Het eindpunt van de trein die ik bedoel. De volgende morgen was warm en zonnig met wisselende bewolking. De bediende Joost had dan ook een gezellig zitje voor zichzelf ingericht... om aan de oostkant van Bommelstein het ochtendblad door te nemen... onder het genot van een sigaartje en een glaasje versterkende drank. Hij was nog niet verder gekomen dan het sprookjesfeest van Liamara, waar alle sterren geschitterd hadden... toen hij gestoord werd door de ambtenaar Dorknoper... die met stille tred naderde. Ik stoor toch niet? Oh, nee, uh, nee... Maar ik ben graag op de hoogte van het nieuws voordat ik aan het werk ga met uw welnemen. nemen. Ik ook. En toch heeft zich een ambtelijke vergissing voorgedaan die teruggekoppeld moet worden. Hm? Ik heb de heer Bommel namelijk een belastingaanslag uitgereikt die niet voor hem bestemd was. Hij was gericht aan het stralingsdetectorbedrijf ter voorkoming van fraudulente bommeldingen. Oh. Voor het gemak had ik daarop geschreven. bommelding. Het is dus begrijpelijk dat ik me tot uw werkgever heb gewend, nietwaar? En die is daardoor ondergedoken. Heel, heel, heel betreurenswaardig. Juist. De beambte keek pijnzend van het rooksliertje dat achter de bediende opsteeg... naar de karaf die op de tafel stond en glimlachte vertrouwelijk. Het zou prettig zijn als we dit onder ons konden houden... Daarom zou u mij een groot genoegen doen door de betreffende papieren even op te zoeken en aan mij terug te geven. Ik zal ze onverwijld gaan halen en met u wel nemen. Kijk. Portwijn. Zoiets zou de zorgdrempel van onze ambtenaren ook kunnen verlagen. Maar ik vrees dat het de beslissingsmomenten zou vermistigen. Zoiets hoort in de recreatiesector. Ik heb de papieren gevonden. Ze lagen op de grond in de woonkamer. Ik had nog geen tijd gehad die te redderen. Nee, dat begrijp ik. De heer Bommel heeft goede port. En dat is een aardig polknakje. Maar dit alles blijft natuurlijk geheel onder ons. Ten slotte kan iedereen zich vergissen. Voor een ambtenaar eerste klasse is dat echter problematiserend. En het kan beter ingekaderd worden. Bedankt voor de papieren en een prettige dag verder. Hoe was deze apparatie mogelijk? Ik zie daar een post voor Dat is voor de heer Bommel toch geheel misplaatst. Voor Joost was de pret eraf. En hij werkte met grote ijver aan het verwijderen van zijn misstap. Toen heer Bommel en Trompoes, na een nachtelijke treinreis, de tuin betraden. Wat uh, ben je aan het doen, Joost? Uh, uh, ik, uh, met uw welnemen was ik bezig. Uh, uh, ik wilde een gezellig uh, zitje maken. Oh. Voor het geval dat u onverwacht thuis zou komen. Uh, nadat ik de kamer aan kant had gemaakt, heb ik de parasol uit het schuurtje gehaald en... De port klaargezet. Ik dacht, daar zult u wel behoefte aan hebben, dacht ik. Als ik zo vrij mocht wezen. Dat heb je heel goed begrepen. Heel goed. Ha. Na alle levensgevaarlijke ontberingen ben ik uitgemergeld. Ha. Zodat ik hier nu net behoefte aan heb. Ik voel me vreemd leeg van binnen, bedoel ik. Zal ik de lunch hier serveren? En zal ik een stoel voor de jonge heer halen? En een glasje grenadine misschien? Dat zal smaken. Ja. Mm. Mm. Hmm. Oh, die Joost is een wonder. Hij weet precies waar ik al die tijd naar verlangd heb. Mm, hij is een jokkerbrok. Mm. Dat glas was bijna leeg. Ik wil wedden dat hij zelf... Nee, niets daarvan. We hebben geleerd dat onschuldige heksen of rovers zijn... terwijl arme monsters en politiemannen op schuldigen lijken. Mm. Met levensgevaar, jonge vriend. Laat het je les zijn, zodat je niets onaardigs over Joost zegt. Mm. We praten nergens meer over, bedoel ik. Maar waar is het ding dat ik aan mezelf geschreven heb? Mm. Hij begon te zoeken... Terwijl de bediende een uitgelezen koude schotel ter tafel bracht. En toen hij ook nog de glazen gevuld had, trok heer Bommel de rol papier uit zijn binnenzak. Het is eigenlijk een heel belangrijke opdracht die ik mezelf gegeven heb. Je kunt er veel van leren en ik zal hem in mijn testament aan jou vermaken. Maar ik moet er nog even bijschrijven dat alles anders is dan het lijkt. Ah.